Doet je nu niet aan Bushville thinking van in. Dat de dieven van het laatste oordeel in het museum zelf zouden te vinden zijn. We hebben geen enkele aanwijzing in die richting. Nou, we hebben geen enkele aanwijzing to court. Ja, Voilà. Maar daar komt misschien snel verandering in. Als ik Luc Maas kan ondervragen. Ja, Heb je het toch al gedaan? Nou, voor ze met het ziekenhuis hebben ingeslagen. Maar mij maakt geniet niet wijs dat dat los staat van de rest. En dan als... Pieter. Pieter, mij, commissaris. Ja, maar wat is er? De telefoon van Sint-Jan. Maas is dood. Dat is niet waar. De kogel door zijn de kop van acht. De dader is spoorloos. Zijn we niet wat te vroeg, Pieter? Haar zoon is nog maar van gisteren dood. Vermeer, we hebben in deze zaak geen tijd meer te verliezen. Het onderzoek in het ziekenhuis heeft al niks opgeleverd. Komt erop aan het hier een beetje met de zachte handschoen aan te pakken. Laat mij maar doen. straat. Ah. Je kunt het gras nog tussen de stenen horen groeien. Een paar huizen verder is Guido gezellig geboren. En... St. Ze is daar. Verwadist? Uh, commissaris Van In en inspecteur Vermeer, mevrouw Maas. Kunt u legitimeren? Uh, jazeker. Van In van de Brugse recherche. We hadden graag eens met u gesproken. ...in verband met Luk. Ik heb niks te vertellen. Wij denken van wel. We maken het echt niet lang beloofd. Doet u open, alstublieft. Nu zijt het er. Als te laten is. Mevrouw Maas, onze enige deelneming. We vinden het allemaal verschrikkelijk wat er is gebeurd. Voor u in de eerste plaats... Had hadden Luc laten bewaken? Ja, niemand had zich hier aan verwacht... Daarom willen we ook zo snel mogelijk weten wie het gedaan heeft. En daar kunt u ons bij helpen. Ali, kom ermee naar achter. Dank, Dank u. Diga? is Miguel. Te is Kucho. De kramper al gezien? Luister. Moord in het AZ. Maar comprendido, moord zie, in de AZ. Si, maar schrijven we iets over de dader. Dat het spoorloos is en dat de politie voor een raadsel staat. Tanto mejor. Is dat je enige reactie? Wat had je dan verwacht? Gij dat het werk gaan afmaken, niet? Eh, nog iets? Ja, er staat nog iets in de krant. Vrees voor etenaanslag, aanslag. gebroeg, ja. Wat wil je dat ik daarop zeg? De hele onderneming wordt gescand. De dader is spoorloos en de politie staat voor een raadsel <laughs> Dat zie ik volgende week ook in de kranten staan Na de aanslag Vindt u nu ook dat de verbinding ineens zo slecht wordt? Beter mee ophouden Hasta pronto Nog een beetje koffie, commissaris Ik ben inspecteur, mevrouw Maas Hij is de commissaris dat is toch niet erg, Juntje. Mijn zoontje was ook maar een gewone bediende. Had Luc hobby's? Ja, wat deed hij in zijn vrije tijd? Uitgaan. Ah, niet. De laatste tijd te veel mijn hoestingen, maar wat wil je? Zo'n grote vent kunt u toch niet aan een tafelpoot binden? Nee? Ja, ja. Uh, kwam hij rond met zijn inkomen? Ja, ik ze het wel. Hij is me in ieder geval nooit held komen vragen. Had hij misschien ergens schulden. Ja, dat zou een reden kunnen zijn waarom iemand hem, uh, ja... Uh, Denkt hij dat hij heeft afgezien, meneer? Ik, uh, ja, ze hebben hem natuurlijk nogal zwaar te pakken gehad. Van dat schot. In de kliniek, Denkte hij dat hij het nog gevoeld heeft. Wel, uh, nee, nee, nee, nee. Hij heeft het niet beseft. Hij sliep. Luk is heel zijn leven een brave jong geweest. Dat hij zo aan zijn net moet komen. gevonden. Uh, sefers, sef, sef, sef. Ik uh, ben hier ook klaar. We gaan u niet langer ophouden, mevrouw Maas. Uh, nee, uh, bedankt voor uw medewerking. En ook bedankt dat ik luks een kamer heb mogen zien. Weet je nu meer? Uh, misschien, mevrouw Maas. Uh, misschien, uh, afwachten maar. Het is het laatste wat ik voor mijn zonen kan doen, meneer. Ja. Uh hoop dat die ene die hem van mij afgemaakt tegenstraft wordt? Ja, dat zal zeker. Wie heeft die gestraft voor de rest van mijn leven? Ja. <lacht> uh, we houden u op de hoogte, mevrouw. Daar mag u op rekenen. Kom voor mij, mevrouw, tot ziens. Blijf er maar zitten. We vinden het wel. Ja. Ik vind het vreselijk voor dat mensje. Ja. Geen familie meer hebben en uw enige zoon op zo'n manier kwijtspelen. Ja. Heeft ze veel verteld terwijl ik boven was? Ze heeft niet gezwegen De hele levensloop van Luc is er doorgekomen. Van zijn eerste tandjes tot nu. Mm. En bruikbare informatie. Ja. Toch een paar namen. Van zijn beste vrienden en vriendinnen. Ik heb ze opgeschreven. Er is een zeker Joque Vinkje bij en Bart Sion. Bart Sion, familie van de zoon, als ik het goed begrepen heb. Dat komt mooi uit. Waarom? Kunnen we die samen met de vader op de rooster leggen? In verband met wat je ge daarboven gevonden hebt? Ja, want twee dingen die roepen vragen op. Ten eerste dat Luc meer dan 10.000 euro in een schoenendoos had liggen. Die, die... Dat is veel geld voor een gewone veiligheidsagent. Ja, vooral zwart geld, denk ik. En dan is er nog een sleutel met een label van de stad. Een sleutel van? Ja, van. Dat weet ik niet. Maar ik heb zo het idee dat vader Sion ons dat zal kunnen vertellen...